Vijf uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Chemicaliën gebruikt tegen betogers Istanbul. Voorlopig geen Britse wapenhulp voor Syrische rebellen. En ook Rotterdam heeft nu een slavernijmonument. De oproerpolitie in Istanbul heeft vannacht en vanochtend chemicaliën ingezet... om betogers bij Taksimplein en Gezi Park te verjagen... De gouverneur heeft op een persconferentie toegegeven... dat er een chemische stof zat in het water van de waterkanonnen... waarmee de demonstranten werden bespoten. Veel betogers kregen daardoor een brandend gevoel... maar volgens de gouverneur was de chemische stof onschadelijk. Hij wilde niet zeggen om welke stof het gaat. Ongeveer duizend mensen demonstreren in Amsterdam... tegen het optreden van de politie in Istanbul. Ze dragen Turkse vlag en lopen met borden... waarop ze premier Erdogan beschuldigen... van het schenden van de mensenrechten.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 Eerder dit jaar dreigde Noord-Korea met militaire actie tegen Zuid-Korea en de VS... nadat de VN het land nieuwe sancties had opgelegd na een kernproef in februari. Groot-Brittannië is voorlopig niet van plan om, net als de VS, de rebellen in Syrië te bewapenen. Premier Cameron zegt dat de regering nog geen besluit heeft genomen. Wel gaat Groot-Brittannië door met het leveren van materieel aan de opstandelingen, zoals communicatieapparatuur...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 Bij aanslagen in Irakse steden zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. De daders hadden het gemunt op shiïtische wijken. In Basra, in het zuiden van Irak, gingen twee autobommen af... en daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Ook in al kut in het midden van het land, explodeerden twee bommen. Daar vielen zeven doden. In Mosul in het noorden van Irak, werd een politiepost onder vuur genomen. Bij die aanslag kwamen zes agenten om het leven. Het is nog onduidelijk wie er achter de nieuwe reeks aanslagen zit... De autoriteiten denken aan Soenitische moslim-extremisten of aanhangers van Al-Qaeda. Op een bungalowpark in IJhorst en Overijssel heeft vannacht brand gewoed. Eén huisje brandde helemaal af, twee andere huisjes raakten beschadigd. De politie heeft sporen gevonden die wijzen op brandstichting. Het weer morgen eerst zon, later op de dag begint zeer warme lucht het land binnen te stromen. De bewolking neemt toe en in de namiddag of avond valt er soms regen. Het wordt 21 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuiden. Dinsdag en vooral woensdag verlopen zeer warm. Het wordt 28 tot plaatselijk 35 graden. Het laatste nieuws op de zondagmiddag beginnen wij in Rotterdam. De World League Hockey met Nederland tegen Chili. Hoeveel staat het inmiddels, Tim? Waar waren we gebleven, Tvan? Ja, dus vier, vier stonden nog 4-0. Oké, het is inmiddels 6-0 geworden. Het was de vierde strafcorner van Nederland die Maartje maar verzilverde. Toen was het 5-0. Daarna kreeg Nederland weer een strafcorner Toen dacht Maartje Pauw, weet je wat, laat Keiher van Maatzakker ook maar een keertje pushen. Nou, zij pushte, maar die bal werd keurig van de lijn gehaald. Daarna de zesde strafcorner dacht Pauw nou, ik doe het zelf weer. En zij scoorde haar derde doelpunt van de middag. En zo is het 6-0 met nog acht minuten te gaan tot de rust. Laatste etappe in de ronde van Zwitserland. De eerste berichten over Mollema waren niet al te best, Joris van den Berg. Nou, met niet al te best bedoel ik dat het lastig wordt om de ronde te gaan winnen. Maar laten we eerst maar eens kijken wat de gele trui doet. Bij het allereerste tussenpunt reed zijn grootste concurrent Costa 935. En nu komt Frank daardoor, 43. Dat is 8 seconden verlies en dat betekent dat Costa nog maar 5 seconden achter staat. Maar als in het vlakke deel van de tijdrit. De klim van 10 kilometer hebben beide heren nog voor de boeg. Verder komen we nog even terug op de BMX World Cup op Papendal. En straks het 1K-turnen in Rotterdam met de rentree van Epke Zonderland. Langs de lijn. Baby gets higher van Van Velzen. Na een lange periode van leidt, is BMX'er Jelle van Gorkum weer helemaal terug. hebben onze juiste World Cup wedstrijd in Papendal. Jeroen Koster sprak na afloop met de winnaar. Gisteren de tweede tijd en toen een beetje grote mond. Morgen ben ik eerste, maar ik neem mijn pet diep voor je af, want je hebt waar gemaakt. Ja, dankjewel. Dat was niet uh, helemaal de bedoeling. Ik uh, hoop niet dat mensen het verkeerd hebben opgevat, maar uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik het gedaan. En uh, ik ben er heel, uh, heel blij mee en, uh, Zeker als je kijkt waar ik van, uh, vandaan moet komen. En uh, is dit gewoon een opsteken richting het WK. Wat over een aantal weken verleden wordt in Nieuw-Zeeland Dus uh, Super blij. Maar bravoeren past toch bij deze sport? Wordt het er toch bij? Uh, het wordt er een beetje bij, maar je moet natuurlijk wel uh, reëel blijven. En uh, wat ik al zei, het was een, uh, een beetje een misplaatste opvatting. Maar uh, uiteindelijk, zoals ik op Twitter ook zei, het was wel het doel natuurlijk. En uh, ja, het doel is elke wedstrijd winnen. En uh, vandaag. Uh, mag ik op het hoogste podium staan. Of komt die overmoed ook uh, uh, omdat je nu eindelijk weer de oude Jelle van Gorkum bent. Want bij de Olympische Spelen, he, je kwam natuurlijk terug van de blessure. Probleem met je longen, je ribben. Je hebt er slecht bij gelegen in Amerika. Je was er, maar dat was dan ook alles. En ben je nu de echte van Gorkum op je piek? Uh, ja, helaas een jaar te laat. Uh, je zegt het zelf goed. Ik uh, heb daar enorm van gebaald. Uh, aan de andere kant, uh, ja, je kunt één blijven hangen of je kunt verder gaan. En... Uh, dat laatste heb ik gedaan en uh, het voelt supergoed om hier uh, voor je eigen publiek uh, te winnen, ja. ja. Je mag een grote mond hebben als je wint. Het is lang geleden dat er een Nederlander bij de man een supercross heeft gewonnen. Ik denk dat Ivan van der Putten, nou, en dan gaan we een paar jaar terug hoor, dat hij de laatste was. Ja, het was vorig jaar in uh, Canada natuurlijk. Um, maar goed, inderdaad, het is, het is goed dat er een Nederlander op het hoogste podium staat. En uh, ik ben vandaag te gelukkig. Jelle van Gokken, de BMX'er. Hij wint dus op Papendal. Gaan wij weer even naar Rotterdam, de World League Hockey... met Nederland tegen Chili. Ik ga je niet eens vragen, Tim, hoeveel het staat. Maar <laughs> die, die Chilese dames, en behalve natuurlijk met het vliegtuig... maar hoe, hoe zijn ze hier gekomen? Ja, het is een uh, ingewikkeld verhaal, maar uit kort uh, komt het hier op neer. Kijk, de World League is ingevoerd door de FIA, de Internationale Hockey Federatie, om alle landen in de wereld een kans te geven om mee, doen, om mee te doen aan het WK en de Olympische Spelen. En het WK is volgend jaar in Den Haag, dus daarvoor is dit een kwalificatietoernooi. En dat begint in ronde 1, die worden regionaal gespeeld over de hele wereld, zeg maar. En toevallig uh, had Chili in uh, de regio Zuid-Amerika de eerste ronde een baai, zeg maar, zoals het heet. En daarna moesten ze in de tweede ronde in Rio de Janeiro een kwalificatietoernooi spelen voor dit toernooi. En daar we eindigen zetten ze achter Amerika als tweede... ...samen met landen die eigenlijk helemaal niet goed kunnen hockeyen... ...zoals Trinidad, Tobago, Uruguay, Brazilië en Schotland. Dus daardoor zijn de Chilenen hier gekomen. Maar goed, als je ziet wat voor niveau ze hebben... ...zullen ze niet zo, veel, niet zo vaak meer in die derde ronde terechtkomen... ...behalve dan dit toernooi... ...waar ze dus op dit moment met 7-0 achter staan. Want het is inderdaad met nog kleine twee minuten te spelen... ...tot de rust 7-0 geworden voor Nederland. Het was Kelly Jonker die een verdedigingsfoutje afstrafte... ...bij de Chileense. Dames daar achterin. Zij pikten de bal op en gaf ze Ellen Hogan niet de missen kans. En die bracht, zeg maar, nou, ik denk dat het de ruststand wordt op 7-0 voor Nederland. Dus in de tweede helft gaan we in de 10 komen, denk ik. It's for fears and everybody wants to rule the world. Inmiddels rust in Rotterdam, Nederland tegen Chili. Rusland is 7-0 bij die World League Hockey. En dan de ronde van Zwitserland. Is er al enige duidelijkheid wie de eindwienaar gaat worden, he, Joris? Nou, zoals het er nu naar uitziet gaat de overwinning net als vorig jaar naar Portugal. Naar Rui Costa. Hij staat tweede in het algemeen klassement. 13 seconden is zijn achterstand op de man in de gele trui. En die gele trui staat niet zo goed bij Matthias Frank. Een outsider, een werker voor de ploeg. Maar nu nog altijd leider in de ronde van Zwitserland. Hij schuift naar voren en naar achter op het zaden van die tijdritfiets. En zijn voorsprong in het klassement op dit moment virtueel na 17 kilometer tijdrijden is nog wel geteld. 1 seconde. En dan komt die Klinder nu dus nog aan. 10 kilometer nog bergop. Costa is op stoom. En maar hij is de ene beste man op het parcours. De beste tijd onderweg tot nu toe bij de eerste twee tussenpunten is duidelijk voor TJ Van Garderen. Maar hij staat in het klassement dan weer op 6 op 1.17 van de Zwitser Frank, die het zo zwaar heeft onderweg. Nog altijd in het gele tricot. Mollema staat vijfde. Doet het echt niet slecht in de tijdrit. Maar het ziet er niet naar uit dat hij vandaag heel erg veel gaat stijgen. Misschien gaat hij zelfs nog wel één plaatsje zakken of blijft hij gewoon vijfde in de ronde van Zwitserland? Hij is in de top vijf, de top zes eigenlijk alleen sneller onderweg tot nu toe dan Roman Kreuziger. de nummer drie van de rangschikking. Maar dat gaat hem een paar seconden. Frank is van die tijdritfiets af, heeft hem aan de kant gezet, heeft nu een echte wegfiets gepakt voor de klim voor de laatste 10 kilometer van deze tijdrit. En in die klim 10 kilometer lang bergop moet hij dus één seconde in stand zien te houden qua voorsprong op de man achter hem, de sterke Rui Costa die vorig jaar ook al winnen was. Van de Ronde van Zwitserland Sport en Muziek op Radio 1 NOS langs de Lijn So show me what I'm looking for. Liar van een kleine vier jaar geleden en show me what I'm looking for. De Turnbond zocht de afgelopen maanden naar een nieuwe vrouwenbondscoach, eentje die niet actief was als clubtrainer en die boven alle partijen zou staan. Het bleef lang stil, maar dit weekend bij het NK en Ahoy kwam er dan eindelijk nieuws. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het was topsportcoördinator Hans Gootjes in december dat jullie bekend maakten op zoek te zijn naar een nieuwe bondscoach. Iemand die Gerben Wiersma moest ontlasten, zodat hij alleen nog maar clubtrainer kon zijn. Uh, maar het is niet gelukt hè? Nou het is in zoverre niet gelukt dat wij heel graag uh, hadden willen uitkomen op een bondscoach die uh, wij vanuit het buitenland zouden willen uh, recruteren. We hadden daar een profielschets voor gemaakt en een aantal zaken die daarin heel belangrijk waren. Uiteraard ervaring en deskundigheid, maar ook een coach die niet voor meerdere en glorie naar Nederland zou komen... om met één of twee turnsters direct bij grote evenementen te kunnen schitteren. Maar juist iemand die in staat zou zijn om onze andere coaches beter te maken. En daarnaast ook ons te helpen om de verbinding te leggen naar de rest van het land. Zoals Mits Venner dat in de afgelopen periode bij de man op een voortreffelijke manier gedaan heeft... Zo iemand zochten we ook bij de dames. Ja. Dus zijn jullie gaan zoeken. Zijn er concrete namen geweest waar je mee gesproken hebt? Ja, we hebben een aantal uh, gesprekken gevoerd. En ook uh, kandidaten waarvan wij het idee hadden dat die zouden passen op die profielschets. Uh, nou goed, dan ga je gesprekken aan en, en probeer je te taxeren... of uh, die personen uiteindelijk echt die toegevoegde waarde hebben die we zoeken... Of dat het coaches zijn die op zich goede coaches zijn... maar net niet in die rol uh, ja, ten opzichte van uh, Gerben Wiersma... Ons, onze hoofdcoach, uh, tot dat moment uh, iets konden toevoegen. En uiteindelijk uh, hebben we besloten, ook toen we na de EK... nog een tweede ronde uh, van kandidaten in beeld hadden... om uh, met plan B te gaan werken. En dus verandert er de komende vier jaar niet veel. Gerben Wiersma, ken je die mop van die nieuwe bondscoach? Nee, vertel eens. Nou, die kwam niet. <laughs> nee, die, die is gebleven. Die is gebleven, ja. Terwijl je toch aanvankelijk uh, je twijfels had hè, over die combinatie, clubcoach, bondscoach en met name de zwaarte daarvan. Ja, nee, dat is, uh, dat is absoluut een zorg. Uh, dus de combinatie van die twee uh, functies, die is, uh, die is gewoon best wel uh, heftig als het gaat over capaciteit van werk. Ja. En uh, hè, dus daarom uh, uh, willen we ook gaan werken in een trainerscollectief. Dat er een aantal taken van mijn, uh, ja, van mijn werk uh, overgenomen kunnen worden. En dan gaat het met name om talentontwikkeling? Nou ja, de, uh, ik doe met name de seniorenprogramma's uh, en daaronder de, de jonge Ryan selectie. Dus dat is wel echt presteren. En uh, Martin die coördineert met name de talentontwikkeling. Ja. Uh, maar daar ligt, uh, daar ligt mijn focus, ja. ja precies. Betekent dat dat de bezwaren voor jou nu zijn weggenomen, dat het zo gaat? Nou, kijk, de, we zijn op zoek geweest naar een nieuwe bondscoach, en dat is dus niet, uh, dat is niet, niet gelukt. Volgens uh, hebben we een plan uh, gesmeed waar, uh, ja, waar ik gewoon wel alle vertrouwen in heb. Betekent dat plan eigenlijk een voortzetsel van uh, ja, hoe jullie het vorige traject zijn ingegaan? Ja, dat lijkt er heel erg sterk op. Ja? Dat, dat, we willen gewoon uitbouwen met het trainerscollectief. En uh, ja, dat lijkt inderdaad heel sterk op de afgelopen jaar, dat heeft ook gewoon ook resultaat uh, geboekt, uh, natuurlijk. Ja. Hoe zit het dan met de dubbele petten? Want ja, dat blijkt natuurlijk ook in het verleden nog wel eens lastig te zijn. Dat je enerzijds ook de persoonlijke coach van Celine van Gerner bent. Dan heb je Naomi Marcela. Ja, wat nou als de individuele Olympische belangen gaan spelen? Nou ja, eigenlijk was dat de afgelopen jaren helemaal niet zo lastig. Want we werken altijd in een begeleidingsteam. We nemen met z'n allen een keus. En er is niet één moment geweest waarbij dat... Ja, in het geding is gekomen. Het enige moment dat er echt een individuele keuze gemaakt moest worden, dat was toen Celine en Wyoming gekozen moesten worden. En toen hebben we uh, daar Vincent gewoon bij gehaald. en uiteindelijk heeft Hans Schootjes daar de, de knopen doorgehakt. ja Dus ook wat dat betreft geen obstakels voor de komende periode? Nee, zeker niet. Uh, het gaat echt door tot Rio, hè? Dus uh, voor, voor de volle vier jaar, zeg maar, of drie jaar nog. Nou Sterker nog, hè, wij, wij willen vanaf 2020 continu bij de beste twaalf uh, zijn. En uh, dan is uh, Rio eigenlijk zelfs nog maar een tussenstap uh, naar waar we echt uh, naar echt toe willen. Ja, betekent dat ook dat jij de ambitie hebt om ook uh, tot 2020 als bondscoach aan te blijven? Nou, nou kijken we heel ver vooruit. Hè, het, het, uh, wat ook een mogelijke gedachte zou kunnen zijn dat ik tot Rio uh, nog persoonlijk coach blijf. En misschien daarna wel die, uh, ik hou niet van die namen die er allemaal geven, worden, maar de bondscoach die niet werkt daadwerkelijk met eigen sporters. Dat sluit ik niet uit. Gerben Wiersma, hij blijft dus bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Een bijdrage was dit van Edwin Cornelis. Het is vijf voor half zes. <tiedert> Don't care. Do, do, do. En de live-versie van Is she really going out with him? Jeffrey Hellings heeft een enorme voorsprong in de WK Cross. De Nemex 2 klasse opnieuw uitgebreid. Het 18-jarige talent voegde ook de, uh, de grote prijs van Italië aan zijn eerlijst van 2013 toe. Hij won beide manches daar in Italië. En dan nog een voetbalbericht. We zijn nog druk bezig met de Confederations Cup. Het WK is pas volgend jaar. Maar Zuid-Afrika zal er zeker niet van de partij zijn op het WK in Brazilië. De organisator van het WK van 2010 verloor met 2-1 in Ethiopië. Waar minimaal een gelijk spel was vereist om in de race te blijven. Dit is radio 1. Bijna half zes, dus om een uitgebreide weer. met eerste hoofdpunten met Gert Kruik. In een buitenwijk van Istanbul hebben zich tienduizenden aanhangers van premier Erdogan verzameld. Ze zwaaien met vlaggen van de AK-partij en luisteren naar een toespraak van de premier. In Istanbul en ook in de hoofdstad Ankara is het nog steeds onrustig. Volgens Erdogan heeft de betoging van zijn aanhangers niets te maken met de protesten, maar is het de aftrap voor een verkiezingscampagne. Rond het schoongeveegde Taksimplein en Gezi-park in het centrum vechten oproeppolitie intussen met anti-regeringsbetogers die terug willen naar het plein. Groot-Brittannië is voorlopig niet van plan om net als de VS de rebellen in Syrië te bewapenen. Premier Cameron zei in een interview met Sky News dat zijn land daarover nog geen beslissing heeft genomen. Wel gaat het land door met het leveren van materieel zoals communicatieapparatuur. Cameron benadrukt dat als de regering ervoor kiest om de rebellen te bewapenen, het parlement eerst zijn goedkeuring moet geven. Op een begraafplaats in Dirksland in Zuid-Holland zijn ruim 20 graven vernield. Grafstenen zijn omgetrokken of omvergetrapt. Agenten vonden de 22 vernielde grafstenen vanmiddag na een melding. De politie is daarop een groot onderzoek begonnen. Dit mag niet onbestraft blijven, zegt de politie. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Peter kapers -Munnetje. Het is op dit moment vrij bewolkt en in het zuidwesten valt hier en daar een spat regen. Vanavond dan neemt de bewolking af en vannacht is het op de meeste plaatsen dan helder. Daarbij wordt het zo'n 9 tot 12 graden. Morgen dan stroomt warme lucht ons land binnen. Dat bereikt het noorden van het land nog niet. Daar wordt het hooguit 22 graden. Maar in het zuidoosten kan het maar zo 28 graden worden. S'avonds kan er in het zuiden van het land wat uh, regen gaan vallen. Daarbij is ook onweer niet uit te sluiten. Op dinsdag en woensdag dan hebben we twee zeer warme dagen. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden. Met name op woensdag is aan het eind van de middag de kans op flinke buien met onweer groot. ANWB-verkeersinformatie. Er staan fiets door werkzaamheden op de A7... Zaandam richting Hoorn voor de afrit Avondhoorn 2 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Woerden ook 2 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Het laatste half uur zo op zondag... beginnen wij bij Joris van den Berg met de laatste kilometers... in de Ronde van Zwitserland. En de laatste kilometer staat Matthias Frank in de gele trui rijdt. Hij moet nog een kilometer of vier en een half berg op. En Rui Costa heeft hem te pakken hoor in het klassement. Want die eerste vijf en een halve kilometer van de klim heeft Costa veel sneller gereden. Hij heeft nu 40 seconden voorsprong inmiddels in het virtuele tussenklassement op Matthias Frank. De dappere Zwitser, hij reed zo'n beetje de hele ronde in de gele trui in zijn eigen land. Maar met name op de klim naar de Vloenserberg, daar gaat hij die capituleren. En daar gaat de eindoverwinning, naar alle waarschijnlijkheid. En dat is echt vrijwel zeker. Want tendensen bergop, die zie je eigenlijk nooit veranderen. Naar andermaal dus Rui Costa. Bij de finish staat een fan voor hem klaar. Met een Portugese vlag. Met de naam Rui Costa erop. Dus alles is klaar voor de huldiging van Rui Costa. Maar het gaat intussen in de schaduw van dat Portugese succes. Vrij goed ineens met Bouco Mollema. Want achter Costa is Mollema bergop nu de tweede op het stukje bergop dus van de mannen van de top 6. Hij is goed aan het klimmen. Het gevaar Van Garderen is afgeslagen. De man achter hem in de rangschikking. Die Amerikaan draait een veel te groot verzet. Die berg bergop in het rode tenu. met dat grote sterke lijf. Je zou bijna smeken. Schakel nou als dat kleiner man. Want de, de, de, de, de, hij is helemaal niet, niet goed aan het trappen. Hij trapt veel te zwaar en hij valt stil in de tijden. Dat zie je ook. En dat geldt eigenlijk ook voor Pino en Kreutziger. En dus ook voor Frank. En Mollema is lekker aan het klimmen. En hij gaat dus misschien, als dat zo doorgaat... Maar dat moet je altijd nog maar even zien. Nog wel een plekje en misschien nog wel twee stijgen in het klassement van de ronde van Zwitserland. Maar de eindoverwinning in die ronde gaat en dat is eigenlijk vrijwel zeker naar de Portugees Rui Costa. Iedereen in Ahoy in Rotterdam keek er reikhalzend naar uit. De rentree van Epke Zonderland. En viel het mee of tegen Edwin? Ja, het viel uitermate mee, Twan, wat Epke Zonderland liet zien. Want ja, het was toch een beetje af. De vraag natuurlijk van uh, hoe hij zich zou presenteren na tien maanden afwezigheid. Hij liet zich zien op de brug. En uh, hij deed dat met een uitstekende, hele zuivere oefening. waarin hij heel weinig fouten maakte. Hij had een uh, E-score, een uh, uitvoeringsscore van 9,4. 16e punten aftrek. Dat is echt niet veel uh, met zo'n oefening. En dat bracht hem tot een totaal scoren van 15,5 punt. Nou is dat bij een NK altijd wat hoger dan bij een EK of een WK. Zo werkt dat met de jury sport. Maar toch een hele mooie score en ruim ruim voldoende om Nederlands kampioen te worden. Het gaat met de nummer 2, Kazimier Schmid. Anderhalve punt is echt ontzettend veel en dat laat eigenlijk wel zien dat Epke Zonderland, zelfs als hij nog niet optimaal getraind is, uh, op eenzaam hoogte staat boven iedereen uitsteekt. En dat de rest dan in feite een soort van kinderspel is. Uh, het is echt niet zo dat hij hier alleen maar als ambassadeur is gekomen. Want als je met zo'n score kampioen wordt van Nederland met een mooie Brug oefening, dan doe je er echt toe. En dat belooft wat voor de rekstokoefening, die hij zo dadelijk nog gaat laten zien. De Nederlandse en That Girl in Rotterdam. De World League Hockey, Nederland tegen Chile. Maar uh, Tim Steens, is de organisatie een beetje tevreden? Ja, dat ga ik zo even vragen aan Johan Wakkie, de directeur van de Hockeybond. Die zit naast me. Maar even over die wedstrijd. Het is nog steeds uh, 7-0 uh, Nederland-Chilië. Die stond als bij rust oprecht. Ja, de machine stokt een beetje. Ja. De, de, de doelpunt de machine. Goed, we hebben nog wel uh, twee strafcorners gekregen. Of eentje, moet ik zeggen, van uh, Maartje Pauw. En toevallig, ja, toevallig, heeft Chili ook een strafcorner gekregen. Maar die werd uitstekend gestopt door kiepster Larissa Meijer. Want die mocht in de tweede helft het doel verdedigen van bondskeuze Max Caldas. Hij wisselde Joy Sombroek. Want die had in de eerste helft helemaal niets te doen. En nu uh, een mooie redding van Larissa Meijer. Uh, de keeper van Orange waar die nu dus in het doel staat. Maar goed, we praten even over het toernooi met uh, Johan Wakki. Uh, Ja, Johan, Nederland organiseert dit toernooi. Uh, dan is al de eerste vraag, uh, de publieke belangstelling... velt de eerste dagen wat tegen? Ja, het is misschien... ...als je normaal verwacht dat hier vijf, zesduizend mensen zijn. zijn er nu drie. Uh, je moet weten dat in deze tijd alle hockeyverenigingen hebben afsluitende dagen. Dus die zijn nu met een eigen vereniging bezig. Dus het komend weekend verwacht gewoon weer volle bakken. Dan hebben we ook de afscheid van Teun en Nooi. Dus dat is uh, zondag. Dus ik denk dat iedereen er wel op af gaat komen. Ja, want uh, Nederland heeft dit toernooi uh, zeg maar aan de FIA aangeboden om het te organiseren. Ja, we hebben bij de, toen in de WK voor 2014 gingen bieden. Toen hebben we ook gezegd, nou, we willen een paar andere toernooien ook al organiseren. Waarvan een nieuw toernooi, want dit is echt een nieuw toernooi. Het ze zelf interessant hoe je alle landen laat beginnen en uiteindelijk naar een top 8 gaat komen. En toen zei de FIA graag, want we moeten het toernooi ook een beetje in de markt gaan zetten. En voor ons is het leuk, terwijl we al geplaatst zijn, mm -hmm. dat we toch hier landen zien komen... die ja, nu deze komende dagen gaan proberen te kwalificeren voor het WK... En we laten ook gelijk het Zuiden zien, dus die landen zijn nu ook op weg naar Den Haag om te kijken. Dat het best interessant is om, de, om daar terecht te komen. Dus het, voor ons is het een toernooi wat nieuw is. Maar ik denk dat uiteindelijk, als je het toernooi volgt, dat het iedereen snapt, Oké, okay, dat is toch wel een serieus nooit voor de Belgen, voor de Australiërs en de Spanjaarden. Ja, want deze wedstrijd uh, Nederland-Chili 7-0, dan denk je, ja, hoe kan dat dan, hè? Maar dat is natuurlijk waarschijnlijk nog een beetje de nieuwigheid van het toernooi. Nee, dat niet zozeer, want Chili heeft dus ronde 1 en 2 uh, overleefd. Nou, normaal komt Chili nooit zo ver. Dus voor hun is het al heel uniek. Ja, dat ze tegen Nederland dik op een boek krijgen, dat wisten we wel. Maar voor dit land is het wel een ontwikkeling, die ze heeft hier een aantal wedstrijden, die ze normaal nooit zullen spelen... En daarom is het toernooi wel goed opgebouwd. Dus uiteindelijk denk ik dat als je op lange termijn kijkt... er landen gaan komen die andersmaal niet in de buurt komen van deze wedstrijden. Ja, uh, Heeft de data, de data waarom dit toernooi gespeeld wordt En nu... Uh, is dat ook een beetje ongunstig maar? Nou, dat is wel zo. Want kijk, eind juni is er altijd iets anders doen. Maar we hebben last van het feit dat de grote toernooien in Europa... Uh, EK's altijd in augustus gaan plaatsvinden. En dit toernooi moet eigenlijk ongeveer daarvoor gaan spelen. Dus we zullen altijd in juni dit toernooi hebben... Nou ja, we willen prima. Ik denk dat uiteindelijk gaan er genoeg mensen komen. Maar dat vind ik nog niet eens het allerbelangrijkste. Ik vind het ook belangrijk dat er heel veel bedrijven hierheen komen. die volgend jaar het WK meemaken. Die zeggen: jongens, dit is een interessante opzet, mooi opgebouwd. Dus die doen ook een aardige zaken hier. Ja, want je bent al bezig hè, met het WK volgend jaar in het Aro Stadion in Den Haag. Het Kyocera Stadion, Pardon? Uh, ja, nee, we zijn al 2,5 jaar bezig. En nu gaat iedereen in Den Haag en de omgeving ook zeggen: ja, dit wordt wel heel mooi. 98, galgewaard, iedereen herkent dat nog. En de kaartverkoop voor dat toernooi, dat ook wel erg goed, kan ik je vertellen. Dus daar zie je al dat verenigingen actief zijn, het bedrijfsleven. We hebben een hele paar mooie partners bijgekregen, ook mede door het WK. Dus... Daar ben ik heel tevreden over. Ja, die World League, zei dat is een nieuw toernooi. Het moet allemaal nog een beetje, ja, iedereen moet een beetje wennen daaraan. Ja. Uh, heeft het wel toekomst in jouw ogen? Ja, absoluut. Want ik denk dat het goed is voor de sport dat je allemaal op nul kan beginnen. Dus in jouw eigen werelddeel begint met spelen. En als je opeens heel goed bent dat je zo ver mogelijk kan komen. Dat vind ik beter dan een Champions Trophy die eigenlijk altijd vaststaat met dezelfde teams. Niet dat dat toernooi weg moet, maar dat zou ik wel uh, uh, appreciëren. En die derde ronde is over twee jaar weer kwalificatie Olympische Spelen. Dus dan is zo'n toernooi ook weer heel interessant. Dus in die zin denk ik, het gaat er even duren, maar over twee, vier jaar zegt iedereen, mooi toernooi. Tot slot, uh, Johan, je hebt ook nog de intercontinentale kampioenschappen, hè? Uh, die blijven wel bestaan natuurlijk. Ja. Nou ja, wat nu gebeurt, na dit toernooi heb je in uh, uh, augustus in België het Europees kampioenschap. En alleen de Europese kampioen plaatst zich ook voor het WK als die niet al geplaatst is. Dus bijvoorbeeld België, die is hier, ja, daar wordt het plaatsgehouden. Die probeert nu al zich te plaatsen voor het WK. Want die zijn bezorgd dat ze in eigen land toch geen kampioen gaan worden. En dat vind ik ook wel heel mooi. Ja, want die andere intercontinale kampioenschappen in Azië, Afrika en zo, die zijn natuurlijk ook even belangrijk dan. Even belangrijk, dus het is allemaal één winnaar. En de laatste jaren kon je de top drie van Europa of van Azië al naar het WK of Olympische Spelen verwachten. Dus dit toernooi wordt opeens ook weer verspannen. Dus alles heeft ze voor en ze nadenken hebben we het Komend weekend uh, bij de Nederlandse teams in de finale, dat hoop jij natuurlijk op hè? als uh, organisator. Ja, daar hoop ik wel op. Uh, en nou uh, ja. Ze spelen in ieder geval bij die dagen, maar ik hoop wel dat ze allebei de finale gaan halen, ja. En het afscheid van Teun, dat moet een mooi feest worden. Ja, dat wordt een mooi feest, met allemaal oudspelers die uh, misschien iets minder kunnen hockey dan vroeger. <laughs> Dankjewel, Johan. Dat was Johan Wakkie, zeg, maar zeg maar, de directeur van de Hockeybond die hier het toernooi organiseert. Kijken nog eventjes uh, in het veld, maar het is nog steeds 7-0 met een kwartier te spelen, dus ik hoop dat we het tien nog halen deze middag. Ik hoop het ook, ik hoop het ook, Tim. Uh, gaan wij even snel naar Joris van den Berg, want is Boukel al binnen? Hij is binnen en het podium longt voor hem. En dat is niet het alleen het podium met de etappe, maar ook het podium van de Ronde van Zwitserland. Winnen? Nee, dat denk ik niet. Want Rui Costa gaat nog steeds heel sterk. Maar van de top 6 is Mollema echt de op 1 na beste in deze klimtijdrit. Hij is op de slotklim. 1 minuut 24 sneller dan T.J. Van Garderen. Hij begon aan de klim met een achterstand van 34 seconden... op de Amerikaan die achter hem staat in het klassement. En hij is 50 seconden sneller gefinished dan Van Garderen. Mollema rijdt 52-25. En dat is de op 1 na beste tijd op dit moment. Want de beste tijd staat achter de naam van die rare snuiter uit Kazachstan... Kangert, die al derde was in een Giro-tijdrit. En ook tweede was in die geesink Die etappe met die ketting, laten we daar maar niet meer over praten. Roei Costa is nog onderweg. Hij is zo goed als zeker van de eindoverwinning in de ronde van Zwitserland. Want de man in de gele trui, Matthias Frank, die kruipt naar boven. En het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat Mollema ook hem gaat passeren in het klassement. En dan is het podium dus bijna niet meer te missen voor Mollema in Zwitserland. Mm -hmm.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 Yeah, yeah. And one thing I know is true, yeah You'll be dead before Let out of place, The Animals uit 1965 Nederland tegen Chili. Tim Steens zei het nog. We gaan de team waarschijnlijk wel halen. <laughs> en zie daar, zie daar. Ja, op het moment dat je dit zegt, van, wordt de tiende gescoord door Kelly Jonker. Het is een heel mooi doelpunt. De voorzet kwam vanaf links. En Kelly Jonker tikt die bal achter Kimster Schuler, Die dus voor de tiende keer gepasseerd is. Even daarvoor werd het 9-0 ook door Kelly Jonker. En daarvoor werd het 8-0. Een fraaie goal van Ellen Hoog. Dit keer met de voorhand. Haar specialiteit is de backhandslag. Dat weet iedereen. Maar dit keer schoot ze met de voorhand. En die bal ging door de benen van de keeps heen. En dat was het 8-0. Daarna 9-0 door Kelly Jonker en zojuist dus 10-0, we hebben de 10 gehaald, weer Kelly Jonker. En dat betekent dat Nederland de pool gaat winnen waarin ze spelen. Pool A is dat en zij spelen dan eh, dinsdagavond om 8 uur de kwartfinale tegen India. Andere kwartfinales zijn Korea-België, Duitsland tegen Chili en Nieuw-Zeeland tegen Japan. En die kwartfinales zijn heel belangrijk want als je die wint dan plaats je voor de finale van de World League. En die wordt in december in Argentinië gespeeld. En als je bij de eerste drie komt dit toernooi en daar als Nederland er ook bij zit de eerste vier. Die plaatsen zich voor het WK volgend jaar in Den Haag. Het is een mondvol, Tim. Uh, maar goed, we gaan weer even verder met uh, het wielrennen. De laatste kilometer, zoals ik al zei, in de Ronde van Zwitserland. Met Bauke Mollema. Een mooie positie longt voor hem. Maar wat betekent dat, Joris, voor uh, de Tour de France hier aankomt? komt? Uh, hoopgevend. Mollema da, lijkt mij een echte rittenkaper. Maar dan moet je wel gaan concluderen dat hij over zes seconden zeker is... van de tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. De Ronde gaat gewonnen worden door Costa... En Matthias Frank is op dit moment in het klassement ook gepasseerd door Bauke Mollema... die een heel goede klim gereden heeft en achter Costa als tweede eindigt... want Frank is nog niet binnen en nog steeds niet. En hij kruipt en hij het zit allemaal moeilijk bij hem. De mensen juichen hem toe. Hier gaat de Zwitser die de hele ronde in het geel reed... maar die vandaag een duikeling maakt in het klassement. Want Rui Costa wint de klimtijdrit... Mollema wordt in de uitslag derde achter Kangert. Die wordt tweede in de uitslag, maar die speelt geen rol in de rangschikking. En Mollema gaat dankzij een heel goede slotklim. Hij moest daarin alleen Costa enkele seconden toestaan... in de laatste 10 kilometer van de tijdrit. Mollema gaat naar de tweede plaats in het eindklassement. Nu is Matthias Frank binnen met de negentiende tijd in de uitslag. Hij verliest bijna twee minuten op de man... op wie die maar 13 seconden mocht verspelen. En dat is de Portugees, Rui Costa. Hij wint voor het tweede jaar op rij de Ronde van Zwitserland. En Mollema staat er dus heel goed voor. Goede benen op weg naar de Tour. Ik weet niet of hij een rol kan spelen in het klassement. En zeker niet in de absolute top van het klassement. Maar schrijf hem maar op voor een aantal heel interessante dagen. Voor een paar mooie aanvallen en voor een behoorlijk grote kans op een ritzegen. James Blunt, 1973. We gaan weer even naar Rotterdam. Het hockey in Nederland tegen Chili. De damesindeling is inmiddels bekend voor de kwartfinales. Hoe gaat het morgen verder met de mannen, Tim? Ja, die moeten zich. Nou ja, de plaatsen voor de kwartfinale is natuurlijk wel zo. Want alle landen in die pools die hebben zich geplaatst voor de kwartfinale. Dus twee pools van vier. Je hoorde het Jacques al zeggen eerder in deze uitzending. Jacques Brinkman. Dat uh, ja, elk land van tevoren al in de kwartfinale zit. Maar goed, het is wel belangrijk of je eerste of vierde wordt in de pool. Want dan speel je te tegen een sterkere tegenstander. En die mannen die moeten nog wel even aan de bak morgen. Tegen Ierland. Die spelen morgenavond om acht uur hier in Rotterdam. Tegen Ierland hun laatste groepswedstrijd. Nederland speelde gelijk tegen Nieuw-Zeeland. En won van India gisteren. Dus uh, ja, dat ziet Goed uit van die mannen van Paul van As. En dan uh, wordt het uh, woensdagavond voor die mannen. Ook erop of eronder. Want dan worden de kwartfinales gespeeld. En die zijn, zoals, zoals ik eerder zei, die zijn heel belangrijk voor plaatsing. Voor dat WK, voor de andere landen, zeg maar. En voor de finale van de World League. Dat eindtoernooi wordt voor de mannen volgend jaar januari in uh, India gespeeld. Dus uh, goed, uh, nou, het is hier nog uh, 3,5 minuut. Ja, de dames gaan ongetwijfeld winnen. Dat zei Altman. Het is nu 10-0. En ik weet niet of er dan wat bij komt. Maar ga er maar vanuit dat Nederland hier poolwinnaar wordt. en die Dinsdagavond om 8 uur de kwartfinale speelt tegen India. En The Sweetest Thing, de laatste plaat in deze uitzending van de Lijn. We zijn er weer vanavond om tien uur met Jeroen Stomporst. Zo het uitgebreide NOS-journaal met Gert Kluk, En daarna de collega's van de VPRO met Studio Itsewa. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Aan de oever van de rivier De Main verrijst een gigantische toren. Het nieuwe hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank. De ECB staat voor een monsteroperatie. Vanaf volgend jaar houdt Frankfurt toezicht op de Europese bankiers. De talentenjacht is geopend. Betrouwbare bankiers gezocht. Zometeen reist Bureau Buitenland af naar het nieuwe centrum van Europa. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.